Zes uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Japan hield ramp Fukushima niet voor mogelijk. Brazilië nu zesde economie ter wereld. NOM onderzoekt mogelijke mishandeling ex-profvoetballer. De Japanse regering en het elektriciteitsbedrijf Tepco waren totaal niet voorbereid op een ramp met de omvang van die in Fukushima dit jaar. Dat stelt een Japanse onderzoekscommissie in een tussenrapport. Nog de regering, nog het bedrijf had rekening gehouden met de nucleaire rampen als gevolg van een tsunami. Het werd niet voor mogelijk gehouden dat een natuurramp zulke grote gevolgen zou hebben. Medewerkers van Tepco waren er dan ook niet op voorbereid. Verder was de reactie van de regering en van het bedrijf niet gecoördineerd en verliep de communicatie gebrekkig. Door de vloedgolf op 11 maart viel de koeling van de kerncentrale in Fukushima uit. Spijtstaven smolten en de omgeving raakte zwaar radioactief besmet. De onafhankelijke Japanse onderzoekscommissie komt in de zomer met zijn definitieve rapport. Tientallen Nederlandse toeristen in Oostenrijk zijn bij een brand met de schrik vrijgekomen. Het hotel waar ze logeerden in wintersportplaats Saalbach-Hinterklem werd gisteravond door vuur verwoest. Op dat moment waren er zo'n 140 gasten uit Nederland en Duitsland. Iedereen kon het hotel op tijd verlaten. Elders in Oostenrijk, ten zuiden van Salzburg, is een Duitse vrouw met haar auto in een ravijn gereden. Ze stortte 100 meter naar beneden en overleed ter plekke. Een andere inzittende raakte zwaar gewond. Er is dus ook goed nieuws uit Oostenrijk en andere Alpenlanden. De eerste gipsvlucht naar Nederland, die morgen zou aankomen in Rotterdam, gaat niet door. Omdat er geen aanmeldingen voor zijn. Dat zou te maken hebben met de goede sneeuwcondities in de Alpen. De verwachting is nu dat de eerste gipsvlucht op 29 december is.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 De grootste economie van de Europese Unie, Duitsland... zou dan zijn gezakt naar de zevende plaats. Burgemeester Wolfsen van Utrecht laat het de OM een onderzoek instellen... naar de mogelijke mishandeling van oud profvoetballer Nantlal... door twee agenten. De gehandicapte Nantlal zegt dat hij op kerstavond... door agenten uit zijn busje is getrokken. Daarna is geschopt en geslagen. Hij bracht de nacht in de cel door. De politie zou hem hebben beschuldigd van een inbraak. Morgen wil hij aangifte doen tegen de agenten vanwege mishandeling. De man van Surinaamse afkomst was in 1989 een van de weinige overlevenden van de Vliegram met Surinaamse voetballers. Nantlal hield daar een dwarslesie aan over. De politie heeft laten weten dat ze na kerst in gesprek wil met Nantlal. Ondanks druk van de Israëlische premier Netanyahu is het Israëlische parlement vandaag toch begonnen met het debat over de erkenning van de Armeense genocide.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 Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde eerder al dat erkenning van de Armeense genocide de al bekroelde betrekkingen tussen Israël en Turkije verder zal schaden. De weduwe van de Zuid-Koreaanse oud president Kim Dae-jung heeft een korte ontmoeting gehad met Kim Jong-un, de zoon van de overleden Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-il. Ze heeft hem gecondoleerd met het overlijden van zijn vader. De weduwe Kim hoopt dat door haar bezoek de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea verbetert. Zuid-Korea benadrukt dat het bezoek een privé-aangelegenheid is.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 Dat weer. Vanavond trekken opklaringen over het land. Vannacht meer bewolking en minimaal rond 7 graden. In Limburg een graad of 5. Morgen overdag vooral in het zuidoosten kans op zon. Elders is het bewolkt en wordt het een graad of 9. De dagen daarna is het wisselvalliger.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 Goedenavond, zes minuten over zes. Zo meer over de brand in het wintersportoord zaalbach hinterglem een Nederlandse brandweerman hielp daarmee blussen. Eerst Utrecht. De burgemeester van Utrecht, Wolfsen, laat het Openbaar Ministerie... een onderzoek instellen naar de mogelijke mishandeling... van oud-profvoetballer Edu Nantlal door twee agenten. De gehandicapte Nantlal zegt dat hij op kerstavond... door agenten hardhandig is aangehouden. Ik werd in feite over de straat gesleurd...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 Dat zei Nandlal een uur geleden bij ons. De twee agenten waren bij hem gekomen. Hij reed in zijn busje. Nadat ze een tip hadden gekregen, zeiden ze dat hij aan het inbreken was. Zelf zegt Nandlal dat hij zijn dochter ophaalde en haar spullen in de auto zette. Meneer Wolfsen, de burgemeester, is nu aan de telefoon. Goedenavond, meneer Wolfsen. Goedenavond. Ja, wat denkt u als u dit verhaal hoort van hem? Nou, ja, denk ik, er moet eens even heel secuur worden uitgezocht wat hij nu precies aan de hand is. Want wat wel vaststaat is dat er iemand heeft een tip gegeven. Hij heeft gezegd, er wordt ingebroken daar en daar en de inbreker rijdt weg in een busje en rijdt die kant op en de busje ziet er zo en zo uit. Nou, daar moet de politie natuurlijk heel alert op reageren en die heeft hem aangehouden. Nou, daarna lopen de meningen uiteen. Eh, achteraf is nu gebleken, trouwens, dat daar al wel vast, dat hij eh, gewoon bij zijn dochter spullen ophaalde. En dat hij niet, geen verdachte op dit moment meer is, Dus op, op zich wel verdacht wat die burger zag. Maar achteraf is gebleken dat hij gewoon netjes bij zijn dochter op bezoek was en spullen haalde. Nou, als, hij, als dat nu vaststaat en tegelijkertijd hij stelt dat hij ernstig is ja, mishandeld door de politie of de grond is gesleurd. Er was zelfs sprake van inwendig letsel. Dat is een beetje onduidelijk of dat wel of niet het geval is, dan denk ik maar één ding. die moet heel precies even door onafhankelijke mensen van die opsporing worden uitgezocht. Wat is hier precies gebeurd? Want als u zegt de meningen lopen uiteen, lopen de meningen ook uiteen van politie en hem over wat er gebeurde toen zij hem bij het busje aanhielden? Nou, daar ga ik nu even niet op speculeren. Want dat, uh, ik werd gisteravond onmiddellijk door de politie gebeld dat dit was voorgevallen. De code is dat je niet wordt verrast de burgemeester door iemand. Hey, dat, dat is er gebeurt in de stad. Hij zei, was een raadslid, dus een relatief bekend Utrecht. Hij heeft bij Utrecht toch gevoetbald. Dus ze hebben mij onmiddellijk geïnformeerd. Dat dit was gebeurd, dat hij heeft ook het melden dat hij uh, onheus was bejegend door de politie en ook wel zelfs was mishandeld. Nou, toen uh, hebben we ook onmiddellijk contact gezocht met het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie had al beslo heeft besloten, omdat het natuurlijk een strafrechtelijke aanhouding betreft. Die hebben ook gezegd: Nou, hier willen wij echt het fijne van weten. En die hebben toen aan de politie gevraagd om dit onderzoek te doen. En uh, wat nu, ik ga nu niet speculeren van wie ik wel of niet geloof. En dan ga ik een beetje meedoen. In het ja. Nee, erin, nee, ik, u, u, u hoeft ook, ook niet te zeggen wie, wie u gelooft... maar als u zegt de meningen lopen uiteen... dan ben ik wel nieuwsgierig uh, op welk punt die meningen uiteenlopen. Ja, dat is, dat, daarom is het heel goed dat heel goed wordt uitgezonderd wat er is gebeurd. Want maar de politie zegt, die, zegt dat niet die, dat ze hebben mishandeld. Nou, de politie heeft mij niet gemeld dat hij tientallen meters over straat is gesleurd... of dat er sprake is van inwendig letsel wel dat hij uh, gevallen is dat hij op straat is gevallen. En hoe dat precies is gebeurd, is ook onduidelijk. Ik weet, ik ken hem. Ik kom hem ook tegen bij de voetbal, ik kom hem tegen in de stad. Hij heeft een dwarsleesje gehad, loopt wat uh, uh, moeilijk. Maar is wel weer uh, in staat om, om te lopen. Dus dat is al een ingewikkelde situatie. Nou, dan is het heel goed om precies eens uit te zoeken. Er zullen vast ook wel getuigen zijn geweest. Mensen zien vaak meer dan we denken. En ook de burger die heeft gebeld, uh, die moet denk ik worden achterhaald. En of ook iemand anders die heeft gezien wat er nou precies... Uh, ja, bij die aanhouding is gebeurd. of op, op de binnenplaats bij de politie. Ik ga er niet over speculeren. maar de zaak is serieus genoeg. om heel secuur uit te zoeken. wat klopt hiervan, wat klopt niet. wat is er precies gebeurd, wanneer, enzovoort. Want waarom wilt u uh, spreken met degene. die die tip heeft gegeven? Nou, hij is. Uh, om te kijken van wie ook. als je zo'n onderzoek doet. dan begin je gewoon aan het begin. Kijken welke burger heeft hem gebeld. wie heeft hem en hoe als verdachte aangemerkt. Hein? Want dat is natuurlijk toch. hij is door een burger. Um, voor zover ik begrijp, heeft een burger gebeld en heeft gezegd... die, die verdachte situatie is daar. De diever rijdt nu weg in een auto die kant op uh, en die ziet er zo en zo uit. Nou Dan moet de politie er natuurlijk onmiddellijk achteraan gaan. Uh, die heeft hem aangehouden en uh, misschien uh, is ook de, de manier dat die melding is gedaan... zegt dat iets van hoe serieus men het nam, ja of nee. Hè? Dus uh, Zo'n burger tipt de politie... En haar, die bepalen ook een beetje de ernst van de situatie. Nou, dat is ook wel goed om aan het begin te kijken van wat is er precies gemeld aan de politie, hoe serieus was dat? Um, Zodat nou, u het, begon... het gedrag, dat het gedrag van de politie beter um, geduid kan worden. Nee, ook ja, maar ook wat ze precies hebben gedaan. Wat is er gebeurd in aan die aanhouding? Hoe, hoe is hij bejegend? Uh, wat, hoe heeft hij gereageerd? Uh, hij zei ook, ik heb de eerder artsen nu ook gehoord... dat hij ook uh, al had gezegd, van, ja ik accepteer niet de wijze op u mij aanhoudt en uh, bejegend. Ja, dan, is het, dan wordt het op een gegeven moment wel eens niet... dus heeft hij zich verzet, ja of nee, we weten het niet. Ja, precies. En, en, en uh, hoe kom je daar in dat onderzoek dan achter? Nou, door a, de agenten te horen. Door hem zelf heel rustig zijn verhaal te laten vertellen. Misschien die dochter die erbij was. Uh, en vaak is het ook wel iemand in de buurt die dat heeft gezien. En die in de buurt van die auto stond, of die wat ik waargenomen, of die van voorbij heeft, uh, is komen fietsen. en Mensen zitten vaak meer dan we wel eens ons realiseren, maar die mensen zouden we ook kunnen achterhalen zodat ze objectief kunnen zeggen dat we dat heb ik gezien, dat is er gebeurd en zo werd hij bejegend. En dat onderzoek zal worden uitgevoerd door de politie, is dat dan ja. onafhankelijk zoals u zegt? Ja, het openbaar ministerie heeft ertoe besloten, omdat het een strafrechtelijke aanhouding betreft. En we hebben, uh, ik heb er ook contact over gehad met het openbaar ministerie, van wie doet dat dan? En dat doet dan een afdeling binnen de politie, die helemaal los staat van opsporing en vervolging, en los staat van de mensen die hem hebben aangehouden. En eigenlijk een afdeling die ook alles wat met integriteit en klachten, uh, te, wat daarmee te maken heeft. Dat soort type onderzoeken doen en hebben we in de praktijk worden verwerkt door nooit klachten op. En u bent dit jaar veel geplaagd met incidenten in Utrecht. Men vond dat u zo nu en dan niet goed optrad. U dacht nu gelijk, hup, onderzoek, geen gedoe hierover? Nee, ja, maar dat denk je altijd in de situaties. Uh, dat er een verschil van mening is. En de verdachte is aangehouden, blijkt achteraf... Uh, geen verdachte meer te zijn. Maar beweert en stelt van... ik, nee, ik ben uh, nou ja, echt mishandeld over straat gesleurd. Ik heb inmiddels letsel opgelopen... Ja, dan wil je natuurlijk altijd dat het heel goed uh, wordt uitgezocht. Van weet je dat daar. Uh, of een klacht. Hij heeft nog geen klacht ingediend, voor zover ik weet. Ook dat, gaat hij morgen doen. dat gaat hij morgen doen, zei hij. Ja, Samen met daarvan. de partij waar die raadslid voor is geweest. Ja, en, maar los daarvan. Uh, ook al zou hij het niet doen. Dan nog wil je weten wat er hier precies gebeurt. Omdat er te veel ruis op de lijn is. Uh, rond zo'n aanhouding en zo'n verdenking. Ja, dan wil je gewoon precies weten, hij is gehandicapt. ...dat je toch precies weet wat er is gebeurd. Dus vandaar het contact onmiddellijk met de politie. En onmiddellijk ook met het Openbaar Ministerie. We wachten nu de resultaten van het onderzoek af. Dat doen wij zeker. U, u zei net, um, ik, ik ken hem, ik kom hem ook tegen bij de voetbal. He, heeft u hem al gebeld? Nee, ik heb hem vandaag nog niet gebeld. Uh, ik dacht even uh, om het te doen. Maar ik dacht, ja, dan ga ik. Omdat het al besloten was. om het onderzoek te gaan doen. De politie heeft hem wel contact met hem gehad. Ik dacht, ik wilde op geen enkele wijze. nog de agenten, nog hem even spreken op dit moment. Wat je dan ook nou ja, het onderzoek zou kunnen beïnvloeden. Ik heb natuurlijk ook informatie van de politie gehoord... Uh, hoe zij aankijken tegen de gang van zaken. En ik wil op geen enkele manier de indruk wekken... dat ik dat onderzoek wil beïnvloeden. Dus even nu moeten de onderzoeksmensen moeten hun werk doen. En dan wachten we de resultaten daarvan af. Goed, meneer Wolfsen, dank dat wij u uh, konden bellen. En uh, ja, wij wachten het ook af. Goedenavond. Goedenavond. Dag. Dat was Dag. de burgemeester dus van Utrecht. Ja, ook in Israël gaan er stemmen op om de Turkse massamoord op de Armeniërs te erkennen. Eerder deze week werd ontkenning van die genocide in Frankrijk strafbaar gesteld. De Turken waren daar laaiend over en dat zijn ze vermoedelijk nog steeds. Nu Israël, je ziet daar dat het parlement ieder jaar een herdenkingsdag wil instellen vanwege de genocide van 1915. Hoewel daar nog niet over gestemd is, zijn de reacties in Turkije al zeer afwijzend. Turkije-correspondent Bernard Bouwman, goedenavond Bernard. Goedenavond. Want wat zeggen de Turken hier zo al over? Nou ja, de Turken die waren natuurlijk al niet in een goede stemming door wat er in Frankrijk is uh, gebeurd. En iedere keer als een land ook maar overweegt om de Armeense genocide strafbaar te stellen, of ontkenning daarvan strafbaar te stellen, of de genocide te erkennen, dan uh, waarschuwt Turkije dat land voor de gevolgen. Nou, en Frankrijk die heeft inmiddels te maken met die gevolgen en die zijn niet mis. De, de Turkse ambassadeur die is teruggeroepen uit Parijs, de bilaterale militaire samenwerking is gestopt met Frankrijk, de uh, Franse militaire. Vliegtuigen die mochten vroeger zomaar landen in Turkije dat mag niet meer, moeten toestemming vragen en dat gaat waarschijnlijk geweigerd worden. En deze, en vandaag stond er in alle Turkse media een foto. Om je nog maar een voorbeeld te geven van hoe diep het gaat... van een vrij bekend visrestaurant uit Istanbul. Dat heette Le Pêcheur, Franse naam. Nou, die Franse naam is weg. En in plaats daarvan hebben ze een hele grote Turkse vlag opgehangen... over de uh, gevel van het gebouw. Dus je ziet hoe diep het gaat. Ja, En wat kan het voor Israël betekenen als de Turken zo boos zijn? Nou ja, die relatie is natuurlijk al heel erg slecht tussen Turkije en Israël. De afgelopen jaren incident op incident. Maar er zullen velen in Israël zijn die terugdenken aan de goede oude tijd van vroeger. Toen zowel Turkije als Israël eigenlijk het lelijke eentje in de bijt waren van het Midden-Oosten. En het samen heel erg gezellig hadden. En kennelijk is Israël toch wel een beetje bang. Want vandaag is het Israëlische consulaat in Istanbul met een verklaring gekomen. Waarin men zegt dat het goed is om over kwesties als de Armeen genocide te praten en te discussiëren, maar dat dat toch vooral een, een aangelegenheid moet zijn voor mensen van de wetenschap. Dus men probeert zich al in te dekken voor wat uiteindelijk misschien een erkenning van uh, de Armeense genocide door het Israëlische parlement gaat worden. Nou, en Frankrijk dus in het nieuws, daar in Turkije, Israël. Nu heb ik begrepen dat, dat de kranten ook uh, het over Geert Wilders hebben. Ja, Geert Wilders heeft de volpagina van de Turkse pers weergehaald... En dat gaat over Turkije en de NAVO. Uh, de Turkse pers beroept zich daarbij overigens op de Jerusalem Post. En daarin staat een bericht, dat hebben alle Turkse media overgenomen. dat de PVV en dus ook Geert Wilders. wil eigenlijk dat Turkije uit de NAVO wordt gezet. En dat heeft hij uh, kennelijk weer herhaald. omdat uh, Turkije zo fel heeft gereageerd. op het frappaar stellen van de Armeense genocide in uh, Frankrijk uh, van vorige week. Dus. Turkije heeft weer even aandacht voor Geert Wilders. En wederom op een manier. Uh, Wilders wordt wederom niet gewaardeerd in Turkije. Bernard Bouwman hoort u over Turkije en de buitenwereld. De top 2000 is meer dan alleen plaatjes draaien. Er wordt ook al is het bescheiden geld mee verdiend. Dat zo. Het is een rustige avond op de weg, tweede kerstdag. Geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso. Dan Herenveen. Daar werden vandaag uh, de Nederlandse kampioenschappen marathon gereden bij de mannen en de vrouwen. Ongeveer een uur geleden finishten de mannen, Sebastian Timmerman. Dat was een uh, spannende slotfase met wederom een hoofdrol voor de bandploeg. Die ploeg dat is uh, inderdaad wel de ploeg die het marathonrijden bij de mannen uh, ja, echt in, uh, in de houtgreep heeft. Dat is trouwens niet nieuw. Dat hebben ze al, uh, al een hele tijd, eigenlijk al een paar seizoen, seizoenen. En ja, ze staan eigenlijk alleen de concurrentie toe te winnen. Op het moment dat ze zelf besluiten uh, om op trainingskamp te gaan. Zoals ze meestal in, de, in november doen. Dan gaan ze naar Lanzarote. Ja, dat, is misschien een beetje, uh, dat klinkt misschien een beetje hard. Maar zo is het in de praktijk vaak wel. En zo zie je dat ook vandaag weer terug bij het Nederlands kampioenschap. Ze waren erg actief. Aja Stroetiga was bijvoorbeeld erg actief. De kampioen van de laatste twee seizoenen. Ik was nog heel even van mening dat hij te actief was. Maar dat blijkt uiteindelijk niet. Want een ronde of 10 voor het einde, 10, 15 voor het einde. Slaan ze uh, toe op een hele slimme manier. Drie man die het tempo maakten. Stroetinga zat in vierde positie. En Carlo Timmerman en de ploeg van SOS Kinderdorpen. die werden daar het grootste slachtoffer van. En die Timmerman kwam uiteindelijk wel weer terug in de spits van de wedstrijd. van de koers. Maar hij had daar heel veel voor moeten doen. En dat zag je uh, terug in de eindsprint. Op 300 meter ging Stroetinga ging aan. Toen dacht ik eigenlijk ook eerst nog van, is dat niet te vroeg? Nou, dat bleek echt uh, absoluut niet zo te zijn. Want hij reed eigenlijk gewoon nog weg bij zijn concurrenten. Struntiga wint, tweede wordt die Carlo Timmerman. En Jan Maarten Heideman eindigt op de derde positie. Weer een Nederlandse titel voor Bam. En weer een Nederlandse titel voor Jan-Jan Struntiga. Het is zijn derde op rij en zijn vierde titel in totaal. En dat betekent voor hem historie. Ja, zeker. Ik was er ook zeer gebrand op. En uh, ja, dat is echt uniek. En Jullet zei ook, als je hem wint, dan mag je niet weer kopman zijn. Dus... Uh...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 Nee, niet echt. Ik voelde eigenlijk al dat het, uh, ja, dat het een beetje een massasprint ging worden, zeg maar. Dus ik heb me wel vrij rustig gehouden. Je bent echt cool, hè? mag ik het zo zeggen. Vier keer kampioen. Ben je het met me eens? Alsof je een taak hebt volbracht met de ploeg? Ach ja, nuchtere vries, hè. Dan krijg je dat. Maar ik ben er wel blij mee, hoor. Tot zover uh, de marathon bij de mannen. Strozinga heeft dus voor de vierde keer uh, gewonnen, zoals je al zei, Sebastian. Uh, maar er is nog meer geschaatst, Marathon bij de vrouwen. Mariska Huisman won daar. En dat is trouwens voor de tweede keer in haar carrière... dat ze Nederlands kampioen wordt op, op kunstreis. De wedstrijd bij de vrouwen was een wedstrijd zoals we heel vaak zien. Uh, wel pogingen, maar eigenlijk slaagt niemand recht in... als het tempo hoog ligt om, uh, om weg te rijden uit het peloton. En dat was vandaag ook weer het geval. En dus werd het een massasprint. Nu is er één topsprintste, Voske Tamar van der Wal... die dit seizoen uh, bijna alle wedstrijden heeft gedomineerd. De enige die haar echt wel partij kan geven is die Mariska Huisman. En vandaag deed Mariska Huisman... Het Heel goed. Uh, ze zat in tweede positie toen ze de laatste bocht inging. En uh, uh, ze kwam heel goed. Ja, ik zou bijna de wielenterm uit het wiel willen gebruiken van Voske, Toma van der Wal. Die viel ook een beetje stil. En daardoor wint Mariska Huisman voor de tweede keer dus het Nederlands kampioenschap bij de vrouwen. En dat is knap, want ze was een tijdje geleden nog zwaar geblesseerd geraakt bij een valpartij op de ijsbaan in Amsterdam. Dus daar is ze heel goed van teruggekomen. Oké, okay, Sebastian Timmerman, dank je wel. De Top 2000 is een geliefd evenement in Nederland. Het is ook uitgegroeid tot een merk met allerlei afgeleide artikelen. Een magazine heb je, boeken, CD's, DVD's. Het is allemaal niet winstgevend en dat is ook niet de bedoeling. Dat zegt Kees Toering, de zendercoördinator van Radio 2. Jeroen Wilaert. De Top 2000, het radio-evenement van het jaar. Het is natuurlijk een enorme tijdreis voor mij, die Top 2000. Al die nummers hebben natuurlijk een speciale herinnering. Sowieso al prachtige muziek. En uh, ja, zeker de muziek uit de jaren 70, toen mijn ruimtevaartdroom begon. Kees Toering is bekend met de indruk dat de Top 2000 veel oplevert. Maar de werkelijkheid is anders. Het levert natuurlijk heel veel op in de zin van goed voor het uh, publieke bestel, uh, goed voor Radio 2. Uh, het is natuurlijk zo'n groot platformoverstijgend, kostmediaal uh, gebeuren. Ja, Dat levert voor ons allemaal hier in het publieke bestel enorm veel op. Als je het hebt over financieel levert het veel op, antwoord is nee. Het kost veel geld, het is dus een enorm groot project, radio, televisie, internet. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke duur, een week lang niks anders bijna. Ja, dat kost veel geld, maar het levert niet veel op, want uh, het gaat uh, ons uh, als publieke organisatie niet om geld verdienen, maar om hele mooie, goede programma's te maken. Op tafel ligt onder andere uh, de nieuwe dvd van de top 2000 Agogo, uh, een tijdschrift met uh, Leo Blokhuis, die opnieuw ook weer een uh, boek op de markt heeft. Dat lijkt op merchandising, maar die gedraagt zich conform de markt wordt goed verkocht, maar het zijn geen bestsellers. Nee, het zijn geen millionsellers. Kijk, Dat er miljoenen mensen luisteren en kijken naar de top 2000, dat weten we. Maar dat staat niet in verhouding met zeg maar, de echte liefhebbers van nog veel meer... en nog veel meer diepgang eh, door middel van boeken en, en tijdschriften. Ja, die verhoudingen liggen geheel uit elkaar. Eh, er worden gewoon niet zo waanzinnig veel van dat soort boeken en cd's en dvd's verkocht. Het feit is dat uh, de publieke omroep... 4% krijgt voor het gebruik van het logo, op wat voor uiting ook. Daartoe is ze formeel verplicht. Ja, klopt. Wij moeten van het commissariaat van de media moeten wij een vergoeding vragen voor het gebruik van ons logo, Top 2000-logo of Radio 2-logo. Als we dat niet doen, dan zijn we uh, dienstbaar aan winst van derden. Dan kunnen derden, andere partijen, kunnen gewoon zomaar zonder dat ze er iets voor hoeven te betalen, heel veel geld mogelijk verdienen aan wat wij eigenlijk inbrengen. Met onze naamsbekendheid. Nou, dat mag niet. Dus wij mogen een vergoeding vragen. Wij moeten een vergoeding vragen van nou ja, 4%. Uh, in ieder geval marktconform. En dat ligt ongeveer in die orde van grootte. En dat levert dan de publieke omroep zo'n naar schatting 4.000 euro op? <laughs> nou, ik weet niet precies. Het levert een aantal duizenden euro's op. Uh, en dan in het beste geval uh, misschien een keer 10.000. Ik weet het niet eens precies. Het ligt eraan een beetje wat je allemaal uitgeeft en doet. Maar het is uh, ja, vergeleken met de kosten. Die verhouding is uh, behoorlijk scheef, als je het uh, zo wel zou willen noemen. Goedemiddag hier in het café. Hallo, allemaal. Ja, iedereen heeft het leuk. Dat dit, dat Ze vragen is zich natuurlijk worden. ook wel eens af van... God, als je de top 2000 zou kunnen exploiteren, ja, dat heb ik me natuurlijk al vaker gevraagd. En als ik het niet doe, dan wordt het mij dat heel vaak gevraagd. Uh, het antwoord is nee, dat, dat, dat, dat kunnen wij dus niet doen, want wij zitten in een uh, publieke omgeving. Maar ja, uh, als je dat uh, even weg zou laten en je zou tien jaar geleden of uh, vijftien jaar geleden, of dertien jaar geleden uh, in het commerciële domein hebben gedaan. Ja, wie weet wat er dan was gebeurd. Dan hadden wij misschien nu uh, samen dit interview gedaan op de Bahama's of ergens uh, in, in ieder geval een zonnige omgeving. Maar zo is het niet gegaan en ik vraag me ook af of het zo was gelopen dan. Want uh, zoals bekend bij de, bij de commerciële moet je vaak sneller tot succes komen. Dit is nu al heel lang gaande, toch? Hè? 13 jaar, 13e editie. Ja, uh, dat kost tijd. Voordat je dan die 11 miljoen bereik hebt opgebouwd, daar moet je tijd voor nemen. Dat krijg je bij de, in het publieke bestel. Dat is in het commerciële circuit uh, een stuk moeilijker. Dus ik weet niet of het ooit was gebeurd. Lonely days. Op tafel ook. Het boek De Muziek Zegt Alles, top 2000 onder professoren, onlangs verschenen. Met ook die observatie van professor José van Dijk, hoogleraar Media en Cultuur, Universiteit van Amsterdam, die stelt, verder moet je het merk streng bewaken. Pas ervoor op dat het niet wordt uitgemolken. Ga het niet commercialiseren. Mensen vertrouwen de top 2000 en de publieke omroep. Ja, helemaal mee eens. José eh, roept dit al jaren eh, en heeft er groot gelijk in. En ik zou je zeggen, een van de belangrijkste dingen die ik doe in een jaar... is het bewaken van de zaken waar zij het over heeft. Het uitmelken. Dat is vanaf het begin af aan mijn zorg geweest dat dat over de top zou gaan. Want het is namelijk succesvol, dat hele project. Dus je, bent, nou ja, je wordt eh, vele verleidingen wordt je blootgesteld. Maar je zou moeten weten hoe vaak ik nee zeg tegen bepaalde uh, verleidingen. Puur om te zorgen dat we niet in een, uh, in een circuit, in een imago terechtkomen wat niet meer integer is. Ik denk dat José gelijk heeft: dat je daarmee de geloofwaardigheid en de integriteit van die top 2000 overeind houdt. De, de muziek zegt alles.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 Radio 1 Het NOS-journaal. In Nigeria is het opnieuw onrustig. Ooggetuigen melden dat in het noordoosten van het land winkels van christenen in brand zijn gestoken. Bij de verschillende branden zouden geen doden of gewonden zijn gevallen. Gisteren vielen er zeker 35 doden bij aanvallen op verschillende christelijke doelwitten in Nigeria. door de extremistische moslimorganisatie Boko Haram.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 Het was zeer zacht deze tweede kerstdag. 10 tot 13 graden werd het en dat is meer dan 5 graden boven normaal. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt. Ook kan, het wat, kan er wat motregen vallen, vooral in het binnenland. En mocht het wat langer opklaren dan daalt de temperatuur naar een graad of 5. Dicht bij zee wordt het een graad of 9. De wind waait uit zuid tot zuidwest, matig, windkracht 3 à 4. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 6. Morgen is het ook een bewolkte dag. Opnieuw valt er lichte regen of motregen, het meeste in het noorden. De temperatuur varieert van een graad of 8 in het zuidoosten... tot 10 graden in het noordwesten. De wind is morgen wat minder sterk, zwak tot matig... aan de kust af en toe vrij krachtig en blijft uit het zuidwesten waaien. Namorgen wordt het geleidelijk wat minder zacht. Overdag een graad of 7, s'nachts een graad of 4. En vanaf donderdag wordt het ook weer wisselvallig. Het is iets over half zeven. U luistert nog steeds naar het Radio 1-journaal. Vandaag, deze tweede kerstdag, zijn wij tot zeven uur bij u. In de Syrische stad Homs zijn opnieuw burgers omgekomen... na beschietingen van het regeringsleger. Tegenstanders van president Assad spreken over 23 doden. En dat één dag voordat de inspecteurs van de Arabische Liga de stad willen bezoeken. Op YouTube, op internet was vandaag te zien... hoe mensen die aan het filmen zijn door een tank worden beschoten. Dat is het geluid uit Syrië. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn is nu aan de lijn. Sander, is duidelijk wie achter deze knal, achter dit geweld zit? Nou, die uh, mensen in Homs die beschoten worden... die zeggen dat ze beschoten werden door tanks van het Syrische leger. En dat Syrische leger stond de afgelopen dagen uh, steeds nadrukkelijker... met tanks rondom Homs en dan met name een bepaalde wijk daarin, Bab Amro. En daar uh, lijkt het zich vandaag ook te concentreren. Veel doden, veel artilleriebeschietingen, sprake van sluipschutters. Nogmaals, we kunnen er zelf niet bij zijn... maar dat is dan wat je uh, hoort en leest van uh, de mensen die daar wonen. En de, die missie van de Arabische Liga, gaat die dan... Dan wel door morgen? Die gaat sowieso door. Het laatste bericht is dat ze uh, op het vliegtuig zitten: 50 waarnemers die vertrekken vanuit uh, Cairo richting Damaskus en uh, zelf goede hoop hebben dat ze vrij hun werk kunnen doen en uh, Homs uh, is naar verluidt een van de dingen die hoog op het verlanglijstje staat en dat zou dus betekenen dat ze terechtkomen in een stad die de afgelopen weken door het Syrisch leger belegerd is haast, waar mensen uh, melden dat ze grote tekorten hebben aan van alles, aan medische zorg aan uh, gas om bijvoorbeeld het huis te verwarmen en op te koken aan van alles is tekort en kan je inschatten of de inwoners van Homs of die grote verwachtingen hebben van deze waarnemers... dat ze er iets aan kunnen doen aan die situatie? Voor zover ik het kan inschatten, is de verwachting niet al te groot. Er wordt uh, toch vooral gekeken naar die Arabische liga... die uh, weliswaar uh, de, een ultimatum stelde aan Syrië... die weliswaar voor elkaar heeft gekregen dat er nu waarnemers mogen kijken... maar die nog altijd niet voor elkaar heeft gekregen... dat de tanks uh, teruggetrokken worden uit de steden... en dat het geweld tegen burgers stopt. En dus is er sceptisch onder uh, de mensen die... Uh, die je daarover hoort in Homs. En ja, er zit natuurlijk altijd een hoog baat het niet, dan schaadt het niet gehalte bij. Maar dat die waarnemers, die vijftig, als ze al worden toegelaten in Homs morgen, wat ze van plan zijn, dat ze dan een einde kunnen maken aan die belegering en het geweld. Er is niemand die daar heel veel vertrouwen in heeft. Sander van Hoorn over de situatie in Syrië. Dan het nk marathon Mariska Huisman is in Heerenveen voor de tweede keer in haar carrière Nederlands kampioen geworden. Ze versloeg in de massasprint Bianca Rozenboom en ook de topfavoriet Voske Tamar van de Wal. Drie weken geleden nog kwam Huisman zwaar ten val bij de marathon in Amsterdam. Daar was ze dus goed van hersteld. Sebastian Timmerman praat met haar. Ja, Er was er eentje die dit seizoen Voske Tamar van de Wal al uh, goed weerstand kon bieden in de massasprint. En dat bewijs je vandaag opnieuw. Ja, nou normaal gesproken in de marathon dan sprint ik nou ja, zes keer tussendoor, ook voor tussensprints. vandaag hoefde ik maar één keer. En uh, ja, het was een goeie. Hoe verliep die sprint? Want het leek nogal chaotisch. Ja, nou ja, een massasprint een is sowieso zo altijd chaotisch. Want uh, je start met uh, 70 dames en je wilt uh, met z'n allen als eerste over de spines komen. Dus uh, het is altijd een beetje duwen en trekken. En uh, je weet, als je als, laatste, als eerste de laatste bocht ingaat, dan, uh, ja, dan zit je meestal wel, uh, wel goed. Dus... Uh, nou ja, ik ging dan als tweede de laatste bocht in, maar uh, ja, ik kwam wel als eerste aan. Ja, het leek alsof uh, Vosk ook een beetje stil viel. Hè? Jij zat heel goed net achter haar. Ja, nou, ik denk dat zij wel voelde dat ik erachter zat. En ze probeerde de bocht ietsje wijder te lopen, zodat ze mij ook ietsje uh, ja, dwong om naar buiten te gaan. En normaal gesproken kan je dan net iets minder snelheid maken, maar ja, ik, had, uh, ja, ik kon genoeg snelheid maken om er wel omheen te komen. Dit is de tweede keer dat jij Nederlands kampioen wordt uh, op het, uh, het kunstijs. En het bijzondere aan deze titel is eigenlijk dat je net terug bent naar een hele zware valpartij van een paar weken geleden. Vertel het eens. Ja, ik loop twee weken geleden in Amsterdam was ik uh, gevallen in de ene laatste ronde. En toen kreeg ik een schaats uh, ja, net achter mijn oor, zeg maar. En dat was uh, ja, een snee van drie centimeter, maar dat was hartstikke diep. En uh, ja, dat ging ontsteken. En toen heb ik een week aan antibiotica gezeten en een hele week niks gedaan. En uh, ja, dat is nu allemaal weer goed gelukkig. Dus het schaats heeft er niet omgeleden. Maar dat was niet de eerste de beste blessure. Dat was pittig. Ja, dat was wel pittig ja. Er waren een paar zenuwtjes door en ik heb ook geen, uh, ja, geen gevoel, in, uh, in sommige stukjes van mijn oor niet. En, uh, dat kan wel weer terugkomen, dus uh, ja, het is nu weer dicht en weer goed. Ben je dan verbaasd dat je nu alweer hier staat? Nou, verbaasd. Het, uh, ja, het gaat, ging sowieso wel, uh, wel goed. En, uh, het was meer dat ik ja, uh, een beetje niks heb gedaan en uh, ik was er best wel moe van. en uh, Een beetje bang dat, het, ja, dat ik net iets tekort zou komen, maar dat, uh, nou ja... Uh, misschien heb het wel, we hebben we het me wel goed gedaan, een beetje rust. Ja, een beetje rust, maar ja, je mag ook niks eten volgens mij dan, Amper. Nou ja, het mocht misschien wel, maar dat ging ook niet, uh, niet zoals het moest. nee. En dan nu Nederlands kampioen worden, nou ja, daarmee sluit je dat, die, die moeilijke periode mooi af. Ja, nou een moeilijke periode, maar uh, ja, nee, dit is echt super mooi. En uh, ja, het is echt super mooi. Ik ben echt super blij. Een superblije Mariska Huisman vanuit Heerenveen. Voor tientallen Nederlandse en Duitse wintersporters is het verblijf in het Oostenrijkse Saalbach-Hinterklem anders verlopen dan gedacht. Vannacht brandde Hotel Glemtalerhof in dit skioord af. Stefan Schiphors is een Nederlands brandweerman. Hij was op vakantie in Saalbach. Hij merkte de brand op toen hij een pizzeria verliet en schoot direct de hulp. Toen heb ik daar gevraagd wie als er bekend was. Er was een hotelmanager was er, en uitgelegd dat het brandweerman was. En toen kwam er een, nog een brandweerman uit Duitsland. Die was ook ter plaatse daar. Um, die is ook met mij me meegegaan naar boven. Samen met een kameraad van mij, die is ook meegegaan. Uh, onderweg kwamen we al mensen tegen die, um, die ook al naar beneden liepen. En boven hebben nog een heleboel mensen gezegd dat ze naar beneden moesten gaan, omdat er boven een brand was. Um, toen ben ik met die brandweerman verder naar boven gegaan, waar als het, uh, het vuur zou zitten. Um, toen is mijn kameraad verder gaan verkennen en alle deuren uh, en gecontroleerd, kamers gecontroleerd of het er mensen waren. En heeft uh, de rest van het van de hotelgasten gezegd dat hij naar beneden moesten gaan. Uh, vervolgens uh, kwamen we boven. Well, vier, vier deuren ongeveer zaterdag. Achter de vierde deur die we controleerden zaten vuur aan. Achter. En uh, daar heb ik samen met die Duitse man. Uh, uh, de eerste inzet op gedaan. met een brandasel die daar op de verdieping uh, aanwezig was. Dat was Stefan Schiphorst. Um, en wij praten nu verder met. Petra Tuinenbreijer van reisorganisatie Toei. Mevrouw Tuinenbreijer, u heeft ook mensen he, die in dat hotel zaten. Ja, toch inderdaad. Wij hebben zeven mensen in het hotel zitten. En heeft u ze al gesproken vandaag, hoe het met ze gaat? Nee, nog niet. Het is ons nog niet gelukt om daar persoonlijk contact mee te krijgen. Het is natuurlijk tweede kerstdag, dat bemoeilijkt het ook een beetje. En uh, ja, dus dat gaat, is er op dit moment natuurlijk heel veel uh, gaande. Dus dat is ons nog niet gelukt. En dan gaan we wel gelijk morgen achteraan om uh, natuurlijk te bekijken hoe het met deze mensen gaat. Nou, want u heeft niet gehoord of ze ongedeerd zijn of, of dat er iets met ze aan de hand is? Nou, we weten dat er geen gewonden zijn gevallen, dus ook onze reizigers zijn ongedeerd. Maar we zijn natuurlijk erg benieuwd naar uh, hun ervaringen. Ja, en, en misschien ook wel waar ze dan nu naartoe zijn of niet? Want ze zijn met, met u uh, in dat hotel beland en, en nu moet ze ergens anders naartoe. Ja, nou, ik moet zeggen dat het hele dorp uh, heeft dat uh, opgepakt. Dus de omliggende hotels uh, rond het hotel dat nu in brand is opgegaan... hebben die mensen opgenomen, ook onze reizigers. Uh, wij weten op dit moment niet in welk hotel zij verblijven... Uh, maar ze zijn in ieder geval ondergebracht in een ander hotel. Ja, en heeft u iets gehoord over de oorzaak van de brand? Bent u daar achteraan gegaan? Nee, daar weten wij niets van. Dat, uh, dat is ons ook niet bekend. Nee, goed. En dan, u zegt morgen gaan we er achteraan. Wat, wat gaat u precies doen morgen? Dan gaan wij uh, proberen persoonlijk contact op te nemen met deze reizigers. Uh, natuurlijk kijken hoe het met ze gaat of eventueel eerder terug willen. Uh, maar er is ons op dit moment niet bekend dat deze reizigers ook eerder terug zouden willen. Dus wij, ga, wij gaan er op dit moment van uit dat zij hun uh, vakantie daar nog uh, willen verblijven. En dat ze gewoon daar uh, bij de buren zitten en dat dat wel goed gaat allemaal. Ja, inderdaad. Goed. Mevrouw Tuinenbreijer, dank dat u uh, deze tweede kerstdag ons even te woord wilde staan. Heerlijk, graag gedaan. Tot over de situatie in Saalbach Hinterklem. Door de crisis en de stijgende armoede in Griekenland... is een nieuw fenomeen ontstaan, de hulpnetwerken. Informele rouwmarkten zijn het en burgerinitiatieven. Die zag je vroeger vooral op het platteland. Maar die nieuwe netwerken die komen nu juist op in de steden... waar de nood het grootst is. Correspondent Connie Keeser ging in Athene kijken... bij een van die initiatieven. Op het plein voor de universiteit wordt hier een grote kerstboom gebouwd. Maar dat is niet de gewone, want het bestaat uit pakkenmelk en blikjesmelk. En hij wordt zo langzamerhand steeds hoger. Ik denk dat hij nu al drie meter is. En dat wordt gedaan op initiatief van Atenistas dat is een burgerinitiatief. In samenwerking met artsen van de wereld. Elena is één van de Athenistas. We zijn een groep burgers die positieve dingen voor Athene willen doen. We gala, μακαρόνια en φάρμακα voor de voorzitters van we hebben mensen opgeroepen om producten in te leveren. En dat zijn melkproducten, maar ook rijst, macaroni en alle andere producten die artsen van de wereld nodig hebben. We proberen te doen θετικά πράγματα die het ethieke van de politiek en het δικό μα. Elk weekend doen we wel iets. Dat kan variëren van het schoonmaken van een stuk grond... tot het verven van een school... het opknappen van een kinderopvang. Net wat de mensen ons hier in Athene vragen. En daarmee willen wij proberen om deze stad wat leefbaarder te maken. En in a very miserable situation in Griez. We wonden to zone that participating in something happening. We decided to make the tree from the milk. So we asked people... En dat was de baas van de artsen van de wereld, Nikita's Kanakis. En alles wat ze hier verzamelen, zegt hij, gaat later naar de kinderen die in onze klinieken komen. Een ander initiatief komt van journaliste Xenia Papastavo. Ze zag dat door de crisis liefdadigheidsorganisaties steeds meer maaltijden nodig hebben. En dat tegelijkertijd veel voedsel wordt weggegooid. Met haar website coördineert ze nu vraag en aanbod. het, is een In een gedeelte kan in een gedeelte ψωμί, freskies. En in drie stromen verderop kan je en niet het het is eigenlijk idioot dat uh, in een uh, wijk mensen voedsel, broodjes bijvoorbeeld weggooien... terwijl drie straten verderop mensen dat nodig zouden hebben. Panella is een uh, luxe winkel met Italiaanse broodjes en koffie... in de dure wijk Kolonaki in Athene. Uh, eigenaar Andreas Cambanis was een van de eerste die zich aanmeldde voor het initiatief om niet verkochte producten uh, dagelijks te leveren aan bijvoorbeeld voedselbanken. En hij vindt dat niet meer dan vanzelfsprekend om hier uh, aan mee te doen. Uh, in this specific instance, uh, and has managed to uh, to give all of us the opportunity to do what is simple, which is to give what we would throw away to poor people who are hungry. Wat blijft er over? We have uh, some breads. Um, Brood blijft meestal over. Pastries, uh, Danishes, muffins, uh, cannolis, pizza, a lot of sweets sometimes. Um, and we've heard that it goes to kids. So, uh, you know, I hope that they get something sweet every once in a while. Een zware storm heeft de kerst in Noord-Europa behoorlijk op zijn kop gezet. Zo schakelen we met onze correspondent daar. Er is een klein beetje verkeersinformatie. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout-Zuid en Oosterhout-Oost is de weg dicht door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Mark Robin Visser is vlak over de Belgische grens in Baarle-Hertog vandaag. Traditioneel trekken daar op tweede kerstdag veel Nederlanders naartoe... om zich voor te bereiden op het volgende feest, namelijk oud en nieuw. Niet iedereen neemt het even nauw met de regels. In België is het vuurwerk goedkoper en in België is het vuurwerk ook zwaarder. En daarom komen hier nogal wat Nederlanders. Nee, Wij komen uit en Duitsland. Je, ja, jullie, komen, jullie, zijn nu, jullie zijn nu de auto aan het volladen en er gaat een dekentje overheen. Wat hebben jullie nou allemaal gekocht, als ik vragen mag? Sterretjes. Sterretjes. En uh, ik zag ook al wat... Ja, dat is een dummy. Ik heb hey, een maar maar uh, jullie gaan nu naar Nederland mee, wat dus eigenlijk niet mag? Nee, nee we gaan niet naar Nederland. We gaan naar Antwerpen. Oké. Okay. Even winkelen. Veel plezier in Antwerpen, hey, jongens. En voorzichtig aan, hè? Ja, ja. Hoi, hoi. Ja, die mensen die weten duidelijk wat ze doen. Want uh, het vuurwerk in België is over het algemeen wat zwaarder. Er zit meer kruid in. En uh, ja, dat mag niet in Nederland. En als je dat dan toch meeneemt, de grens over, dan ben je in overtreding. Dan kan het in beslag genomen worden. Je kunt er ook een bekeuring voor krijgen. En als je heel erg veel meeneemt, hele kofferbakken vol... dan kan het zelfs nog wel wat ernstiger aflopen, want dan gaat de zaak naar justitie. Nou, nou, even in, die kijken. in een van de vele vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog kom ik Gijs ten Velde tegen. Hij verkoopt al 18 jaar vuurwerk. Na de vuurwerkramp in Enschede zijn de wetten in België ook veranderd. En dat betekent dat er hier per knaller maximaal 2 gram knalkruid in mag zitten. Ja. En in het verleden was het 15 of 16. En Het vuurwerk wat uit het Oostblok momenteel zit, was 40 gram kruid in. Toch zit er nog steeds verschil tussen het Nederlands en het Belgische. Het is zwaarder? Het is zwaarder en je mag het dus eigenlijk ook niet, niet meenemen, toch naar Nederland of wel? Nee, officieel mag je het niet meenemen, maar het is uh, niet meer omdat het gevaarlijk is in mijn ogen... maar het is dus vooral belastinggeld wat er in Nederland gemist wordt. Dus eigenlijk ben je aan het smokkelen als je bij jullie wat koopt en dat u Nederland naar Nederland brengt? Officieel wel, maar we hebben toch één Europa tegenwoordig. En we hebben sinds uh, 1 juli dit jaar is er ook een CE-keuring. Dat betekent dat bijvoorbeeld dit stukje vuurwerk heeft een CE-keuringsnummer. Kijk, dit is een knalpot met 16 shots tegelijk. Zeer heftig staat erbij. Klopt, maar het is Europees gecertificeerd en dat betekent dat het in Europa goedgekeurd is. Ja. Alleen ja. ieder land heeft zijn aparte uh, subwetjes. Ja. En dat wil zeggen dat het in Nederland weer niet mag, maar in het grootste deel van Europa wel. Dus leg dat maar eens uit aan de consument in één Europa. Zeg, u bent uh, voorzien, hè? Ja, ja. Het dus. zijn nogal grote, grote pakken. Ja, klopt. We zijn al een keertje geweest, maar we komen nu voor een tweede keer. <laughs> zijn jullie speciaal voor dat extra zwaardere hier gekomen? Uh, ja, eigenlijk ja, wel. Voor het, meer, voor het extra effect? Ja. Ik ja. Wat zegt u? Elk weer zo genaaid bij de grens. Ja, maar als je nou gecontroleerd wordt, dan... Uh... Ja, dan hebben we pech. He? Dat is wel spannend, hè? het ja. heeft ook wel iets van smokkelen. Ja, we hebben nou niet zoveel, dus... Uh... Uh, ik zou zeggen, rustig rijden en... Uh... Ja, een fijne jaarwetseling, wel. Hetzelfde, hè? Dankjewel. En voorzichtig aan, hè? Ja. Voorzichtig aan, dat zijn Mark Robin Visser in Baarle-Hertog. Deze week ontvangen we in het Radio 1 Journaal elke dag nieuwjaarskaarten uit Europa... van onze correspondenten, om te horen hoe het met ze gaat tijdens de crisis... en hoe zij het nieuwjaar ingaan. Vanochtend kwam de kaart uit Frankrijk. Laten we nu eens luisteren hoe het in Duitsland gaat. Nieuwjaarskaart uit Duitsland.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 Maar laat ik deze nieuwjaarskaart niet eindigen in mineur. Hopelijk brengt 2012 ons evenveel voorspoed als 2011 en blijven we gezond. Herzliche Grüße, Deine Sabine. Alain Steeman stuurde deze kaart vanuit Berlijn op de website. Is die kaart terug te lezen en ook te horen morgenochtend meer nieuwjaarskaarten. Voor veel Scandinaviërs heeft Dagmar de kerst flink verstierd. En Dagmar is de storm met orkaankracht... die gisteren, maar ook vandaag over het noorden van Europa raasde. Het is de zwaarste storm daar in 30 jaar. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Goedenavond, Dirk. Goedenavond. Heb jij er nog veel last van gehad? Nee hoor, want ik zit in het zuiden van Scandinavië. En de storm die trof eigenlijk vooral het gebied... Ja, als je op de landkracht kijkt tussen Bergen en Trondheim midden Scandinavië, ook boven Stockholm, de Streek Dalarne. Dus de Nooren en de Zweden, die hebben er vooral last van. En wat uh, voor schade heeft Dagmar daar aangericht? Gelukkig uh, vooral materiële schade. Er zijn heel veel nog op dit moment mensen zonder stroom. Ik hoorde om vier uur dat in Zweden nog 80.000 gezinnen zonder stroom zitten. In Noorwegen zijn het ook nog een 60.000-tal. 60 dat waren er bijna 300.000 vanochtend. Maar er zijn heel veel uh, daken weggewaaid. Er zijn ramen ingedrukt. Er zijn uh, auto's uh, ja, vernield omdat er een boom op Terecht kwam en uh, veel mensen ook die echt wel geluk hebben gehad. Er zijn dus geen uh, doden en ook uh, geen zwaar gewonten... ...maar dus enkel omdat er uh, heel veel geluk in het spel was. Uh, iemand had een chaletje gehuurd en uh, vanochtend toen hij uit zijn hut kwam... ...toen zag hij dat er een reuze grote den net naast het chalet lag. Maar ook op dit moment nog heel veel uh, spoorweglijnen die verstoord zijn bijvoorbeeld... In uh, Noorwegen de baan van Oslo naar Bergen en dan ook de beroemde Vlambaan of uh, Panorama-baan. En ook de noorden van Stockholm, alles wat richting Noord-Zweden gaat, daar, ligt, uh, ja, daar is geen spoorverkeer. En in Zweden, Midden-Zweden, de Dalanden. Uh, roept de politie de mensen ook op, op om binnen te blijven. En was men goed voorbereid op deze storm? Ja, toch wel. Men had uh, gezegd dat het een zware storm zou worden. Iedereen wist uh, dus uh, dat je moest binnenblijven. En de Zweedse minister van Infrastructuur die heeft uh, de Zweedse spoorwegen... ...lof toebedeeld omdat de spoorwegen besloten hebben om gewoon weg, gisteren al om vier uur al het treinverkeer te staken. En daardoor meent de minister in Zweden dat uh, de spoorwegen een goed signaal hebben uitgestuurd naar de burgers... ...die dan hebben ontdekt, aha, als de treinen niet rijden dan moet het wel serieus zijn, dan blijven we ook maar binnen. Ja, en als, als de mensen binnen blijven met kerst in Scandinavië, wat, wat doen ze zo al op kerst? Ja, het is vooral kerstavond, die de belangrijkste is, dus dan de 24ste. Maar dan, dan dans je rond de kerstboom, die zet je in het midden van de kamer. En dan dans je met je gezinnen rond. Maar uh, ja, Noorwegen, Zweden, Scandinavië is ook het land van de trollen. Mm, dat is wat bijgeloof natuurlijk, maar je zet een kommetje pap bovenop de zolder. En dat is voor de, voor de nissen, voor de huisgeest die over je huis waakt. En... En de volgende ochtend is dat bordje leeg? Ja, of er is uitgeknoeid. En die huisbewaarder die zorgt dus voor, uh, voor je huis. En kennelijk is het toch nog met uh, goed en redelijk afgelopen. De schade is, is, is nu al in Noorwegen beraamd op meer dan de novemberstorm die men had. Toen had men daar een schade van 35 miljoen euro. En men weet nu al dat, dat men daar ruim boven zit. Dus maar, uh, ja, dus... Blijkbaar heeft de huisbewaarder op veel plaatsen toch nog de hand boven het hoofd van vele Noren en Zweden gehouden. Ja, goed. En zo zijn er gelukkig geen grote persoonlijke ongelukken gebeurd. Ik dank je wel voor jouw verslag, Dirk Evers. Hoorde u over de storm Dagmar in het noorden dus van Scandinavië. In TIAF worden morgen selectiewedstrijden gereden voor onder meer het EK Allround. Vandaag waren er ook al wat wedstrijden. En wij zien ook Pauline van Deutenkom weer actief op het ijs. Ze reed twee jaar geleden voor het laatste Allround toernooi. Ze raakte zwaar overtraind daarna en ze ging door een diep dal. Nu gaat het beter. Ze heeft zich gekwalificeerd voor de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter en ze hoopt dat Europese kampioenschap te halen. Sebastian Timmerman praat met Van Deutenkom. Hoe lang was het geleden uh, dat jij de 1500 meter binnen de twee minuten reed? Uh, nou, dat is wel even geleden ja. Twee jaar denk ik? Oké, okay, ik heb geen idee wanneer het de laatste keer was. Maar dat is inderdaad wel even gele geleden. En uh, nou, het zat er in de training wel aan te komen. Alleen is het dan een kwestie van doen. En dat lukt uh, nog niet altijd. Dan ben je weer te, be te veel bezig met technisch rijden. Ben je weer te veel bezig met andere dingen. Eigenlijk allemaal zaken die op dat moment eigenlijk niet te doen om hard te schaatsen. En uh, ja, dat, dat moet je op een gegeven moment moet je dat uh, allemaal gewoon loslaten en gewoon rijden. En uh, niet zeuren. En dan plaats je hier voor de Wereldbekers. Um, 1500 meter, was dat het hoofddoel van, deze, uh, van het begin van deze week? Ja, voor mij was het het hoofddoel. Um, tuurlijk is het ook het doel voor uh, het EKO round te halen. En uh, om daar uh, ja, volop te, vol te mogen schaatsen. Alleen uh, ja, dat, mijn vertrouwen haalde ik uh, uit de wedstrijden van de afgelopen weken. lag mijn vertrouwen vooral bij de 1500 meter. Om, uh, ja, omdat ik, het, het zat er wel in, maar het kwam er nog niet uit. En uh, nou, dit geeft ook wel weer vertrouwen voor een drie kilometer. Want uh, uiteindelijk moet je gewoon schaatsen en uh, bochten aangaan. En dan, uh, ja, dan komt het einde vanzelf. Wat waren die uh, details dan waardoor je wel wist, het zit erin? Nou, omdat je in de trainingen laat je, laat je gewoon technische dingen wel heel goed zien. Zeg maar. En uh, ook de laatste dagen dan loopt het allemaal beter. En dan ben je gewoon stabiel en dan kan je ergens zich afzetten. Zeg maar. En uh, voorheen was ik veel te veel... Uh, ja, dat je een soort van... Je moet, uiteindelijk moet je je lichaam tegen je lichaam afzetten of wegduwen. En dat, dat, ja, dat was gewoon een puzzel. Of een puzzel. Dat lukt soms wel, soms niet. En dan ga je allemaal dingen bedenken om het uh, te doen. En dan, dan lukt het. Ja, soms ga je het heel ingewikkeld maken, terwijl het eigenlijk niet ingewikkeld is. En uh, um, nou ja, dan moet je het op een gegeven moment gewoon, uh, gewoon rijden, zeg maar. En dat uh, lukte nu. Jij noemt het woord uh, puzzel, puzzelen. Nou, als iemand ervaring heeft gekregen de laatste jaren met puzzelen... en uh, oplossingen zoeken, dan ben jij het wel. Um, ja, ja, dat, uh, nou, ja, dat... Na, na alle tegenslag. Ja, nee, dat is zo. En, uh, maar het, het, kijk, ik, ik, ik zit er nu bij. Het is, ik ben er nog niet in die zin. Want uh, uiteindelijk is mijn doel wel uh, om bij, uh, hè, weer echt bij de top van de wereld te zitten. Maar dat... Uh, ja, dan rij, red je nog niet met 1,59. Ze dus, uh, zullen ook gewoon reëel doorwerken. En, uh, en gewoon deze lijn. Nou, ik ben blij dat ik weer onder de twee, twee blank rij En... Uh, en dat die stijgende lijn er is. En, uh, en ja, dit gewoon volhouden. En gewoon lef. Uh, op een gegeven moment moet je gewoon ook lef hebben om die 1500 weer vol in te gaan. En uh, ja, dan wil mijn opening nog niet altijd lukken. Maar ja, ik ben er gewoon blij mee. Dat, dat klinkt echt als een Ori-les. Jak Ori, -les. Uh, Jack Ory, ja. jouw trainer. Lef hebben om zo'n 1500 meter in te Is dat ook iets wat hij heel erg heeft bijgedragen de laatste tijd? Ja, zeker. Uh, uh, ja, je laat op een gegeven moment in de trainingen dingen zien. En dat komt er nog niet uit in de wedstrijd. En dan... Uh, ja, dan het is misschien niet altijd leuk. Maar dan weet je dat, dat, dat ergens moet er een knol... Of moet, moet, doe je iets niet goed uh, mentaal of mentaal. Of met je... Uh, hè, dan ben je toch ergens te veel gefocust op... Uh, op misschien juist op technisch rijden. Of, maar dan word je weer traag. Of je bent weer te gefocust op misschien... Uh, hè, hou je het wel, hou je het niet. Of je, maar op een gegeven moment moet je het gewoon... Huppakee, geen gezeiken rijden, zeg maar. En uh, ja, dat is zeker een les van, uh, van Jak En uh, ja als je het in de training laat zien... Dan moet het gewoon ook in de wedstrijd kunnen. En, uh, maar ja, dat moet je wel zelf doen. En dat is... Ook altijd wel weer het leuke van schaatsen. En als het niet leuk is, dat het meer frustre, kan het wel frustreren. Maar ja, uiteindelijk moet jij dat stukje doen. Zeg maar. en dat uh, dat is wel, geeft wel weer een goed gevoel als dat uh, dan lukt. Je hebt, je, je hebt de lach weer terug na een wedstrijd. Dat is lang geleden. <laughs> ja, nou, ik moet zeggen, afgelopen weken had ik wel weer lach terug na wedstrijden. En dat ging ook voor de goede kant op. Maar het is gewoon lekker dat je er nu bij zit. En dat je gewoon weer uh, ja, mee mag uh, met de World Cups. En dan uh, en, uh, kan strijden voor uh, een WK-ticket straks. En morgen strijden voor een EK-ticket. Kijk je daar nu toch nog ietsje meer naar dan dat je net in het begin van het gesprek zei? Het was niet het hoofddoel, maar het nee, komt nu wel mooi dichtbij. Nou ja, het is zeker, je staat er goed voor. Dus de drie kilometer, ja, ik moet gewoon doen als vandaag. Gewoon rijden en, en, en niet zeuren. Dus ik heb het nu gezegd, dus dat gaan we morgen ook doen. En wat het dan gaat brengen, ja, dat zullen we, zullen we dan zien. Pauline van Deutenkom was dat morgen dus weer in actie in Heerenveen. Sebastiaan Timmerman sprak met haar... Dit was het Radio 1 Journaal voor deze tweede kerstdag. Ik wens u nog een heel goede avond. Na zeven uur kunt u gaan luisteren naar Kunststof op deze zender. Als ik het goed heb, zijn Sandra Herma van Vos eh, daar te gast. Samen met haar vader, Arend Jan Heerma van Vos. Presentatie, Jelly Brouwer. Nogmaals, goedenavond. Tot morgen. Dag. Kersttijd.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 Dit is Radio 1.